In Oekraïne is een van de dodelijkste aanvallen van de afgelopen tijd geweest. Het gebeurde in het noordoosten van het land. Daar was een raketaanval op een supermarkt en een café. Er was toen net een uitvaart aan de gang. Veel mensen die daarbij waren zijn overleden. Onder de dood is ook een jongetje van zes jaar. De reddingsoperatie is in volle gang. Oekraïne zegt dat het gaat om een aanval vanuit Rusland. Maar dat is nog niet bewezen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ik heb nog geen materiaal gezien, geen... geen... Wat je vaak ziet, dat er onderdelen of delen van bijvoorbeeld een raket kunnen worden gevonden. Die aanwijzingen kunnen geven wat voor type raket het precies was. Rusland heeft ook nog niet gereageerd op de raketaanval. Een verwarde man heeft gisteren zeven random mensen in elkaar geslagen. De politie kreeg een melding van een mishandeling. En tijdens de zoektocht kwamen er meer belletjes binnen van mensen die ook zouden zijn mishandeld. De verdachte is een man van 26 en hij was in de war toen de politie... ...zien hem vond. In omgeving Haarlem terroriseert een groep van zo'n 40 jongeren de buurt. Ze zijn tussen de 11 en 16 jaar oud. En ze steken prullenbakken in de fik, maken mensen bang en gebruiken soms ook geweld. Ze rijden rond op fatbikes. Die dikke bandenfietsen zorgen ervoor dat ze niet gepakt worden. Want ze zijn namelijk binnen no time weer weg. De burgemeester hoopt dat mensen hun verhaal willen doen... zodat de daders gepakt kunnen worden. En leraren zijn vandaag weer lekker in het zonnetje gezet. Het is namelijk de dag van de leraar... En zoals elk jaar worden dan ook de prijzen voor leraar van het jaar uitgereikt. En Lieke mag zichzelf mbo-leraar van het jaar noemen. Ze komt zelf ook van het mbo af en vindt het belangrijk dat haar studenten zich gehoord voelen. Dat vertelde ze in haar introductiefilmpje. Voor mijn gevoel was ik zelf nog niet zo heel lang geleden een van de zoveel studenten op het mbo. Dit maakt dat ik als docent graag dicht bij mijn studenten wil staan. En oog wil hebben voor hun persoonlijke gemoedstoestand. Ja, ook voor basis- en middelbare scholen kregen leraren zo'n waardering. En voor het speciaal onderwijs was er ook een prijs. Het weer vanavond en vannacht is het droog. De komende dagen knapt het steeds wat verder op. Steeds meer zon en ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Naar nou, is dit Dualippa. Dualippa? Ja, ja. Ik ken die niet. Nee, die ken je niet. Maar, maar goed, we zitten inmiddels in uur nummer 2 van deze sportcafé. En daar gaan we het hebben met Wouter van Vecht. Goedenavond. Wouter van de Vecht. Ja, Wouter van de Vecht is Welkom. Maar we gaan nu zo even een, een kleine mededeling doen over de ja. golf. Hè. Dat ja, zou jij doen. want uh, deze, deze avond. Uh, zijn wij te gast bij de Junes, waarbij uh, Nigel en Paula de gastheer en gastvrouw zijn, plus hun medewerkers. Dankjewel. Ze zijn well, dat natuurlijk was. ook uh, heel erg belangrijk in dit hele verhaal. Ja. Uh, want uh, ze hebben ook nog iets, een speciale actie, die gaat er morgen in. En die speciale actie is, als je hier binnenkomt, dus uh, bij het uh, binnenkomen hier bij de Junes kan je het uh, woord bunker roepen. Maar, ja, dat mag je, nu, uh, mag je dat nu wel doen... maar het is oh, nu nog niet geldig. Ook de Duitse zet, <laughs> ja, toch? Maar op uh, vrijdag, zaterdag 6 en uh, zondag 8... Uh, kan je dat dus roepen. En dan kost je een green fee... in plaats van 25 euro... 17,5 euro. Maar de kleine letters zeggen... als jij dus dat op vrijdag 6 oktober hier doet... Dan moet je, meteen op dan je ook meteen uh, dat, uh, dat inlossen. Doe je het uh, op vrijdag uh, en je komt op zaterdag, dan gaat dat, het uh, hele feest niet door. Dus dat kan dat... niet, hè? Nee. nee. Nee oké, okay, dat is helemaal duidelijk Jaap. Nou ja, uh, op deze manier kun je natuurlijk geld uh, besparen, dat is wel mooi. Hè? We zitten inderdaad met Wouter van der Vecht. Uh, nogmaals uh, welkom uh, Wouter. Want we gaan het even hebben over de clubondersteuning. Want dat is, dat is jouw uh, expertise, zeg maar, in, uh, bij Teamsport Service. Kun je dat zeggen? Ja klopt, ik ben uh, verenigingsondersteuner of clubondersteuner. Ja, ja en uh, ondersteun je veel in, uh, van de, bij de clubs? Op dit moment al niet? Uh, in principe ben ik er voor alle uh, verenigingen en ook alle uh, uh, sportondernemers. Ja, ja. Uh, en de ene vereniging heeft meer hulp nodig of heeft meer vragen dan, uh, dan de andere vereniging. Ja, wat is het aanbod en wat zijn de onderwerpen waar je mee eens, uh, zou kunnen helpen? Nou ja, dat is een beetje het uh, uh, probleem of eigenlijk de uitdaging. En daarvoor zitten we hier ook uh, vandaag. Um, er is zo ontzettend veel mogelijk qua ondersteuningsvormen. Uh, niet alleen vanuit onze Team Sport Service. Uh, maar bijvoorbeeld ook vanuit het uh, sportakkoord, wat weer uh, ook een, een connectie met het NOC-NSF heeft. Um, en dat loopt van uh, trainersopleidingen tot bestuurscoaching. Um, van uh, ondersteuning bij vrijwilligerswerving uh, of ledenwerving. Um, tot aan uh, ondersteuning... bij uh, bijvoorbeeld de aanvraag... voor het, uh, de sportstimuleringssubsidie. Maar dat doen, uh, dus dat kan alle kanten op. De, de nationale bonden doen het natuurlijk ook wel. Hè? De hockeybond... en de voetbalbond... en de basketbalbond. Precies, en, en dat is, uh, daar ligt dus de uitdaging. Er is voor verenigingen zoveel om uit te kiezen. Um, dat het soms onoverzichtelijk wordt... welk aanbod er ja. allemaal is... en bij wie. Ja. Um, en ja, we hopen met de avond uh, zoals deze... vooral ook van de verenigingen te horen... van ja, wat is nou voor jullie effectieve ondersteuning? Waar ben je als vereniging het meest bij geholpen? En ja. niet, uh, hier is de lijst met uh, uh, 100 doen dan, of 200 uh, uh, uh, uh, ondersteuningsmogelijkheden. Want zoveel zijn er. Wat zijn de grootste knelpunten bij de, bij de verenigingen... zoals jullie tegenkomen? Over het algemeen kun je zeggen... en dat is eigenlijk al uh, 10, 20, misschien wel 30 jaar zo... Dat Um, leden is altijd een uitdaging. Uh, financiën is bij heel veel verenigingen altijd een uitdaging. En vrijwilligers is, is altijd een uitdaging. Um, en uh, soms vertaalt dat in, in ledenbetrokkenheid. Hè. Een, een um, uh, populaire term op dit moment is dat uh, verenigingsleden zich gedragen als consumenten. En niet hmm. meer als uh, verenigingsleden. Um, dus dan zit je in, in ledenbetrokkenheid. Um, maar ja... dat vertaalt zich ook weer in uh, het wel of niet... vrijwilliger zijn van een... Uh, willen zijn van een vereniging. Of het überhaupt snappen dat een vereniging... op vrijwilligers draait. Uh, en er niet van uitgaan dat omdat jij... Uh, 200 of 300 euro... contributie betaalt, ja. dat het dan normaal is... dat die kleedkamer ja, uh, schoon is. Ja, zit daar dan eigenlijk ook... als ik jou zo hoor, ook een stuk educatie in? Dat je dus ook... Uh, heel duidelijk dat probeert... bij mensen die dus... de sportvereniging doen... Dat je dus ook heel belangrijk dat ook eh, dat element van dat, dat je dat over kan dragen als sportbestuurder en nou vrijwilliger ja, dat, dat je dat over kan brengen naar degene die eh, bijvoorbeeld het eh, lidmaatschap betaalt. Ja, de, de vraag is of je dat bij een bestuurder zou moeten neerleggen ja, om dat nou ja. over te brengen. Een nou. bestuurder is niet bestuurslid geworden om eh, leden uit te moeten leggen dat ze een vereniging zijn. Uh, maar een bestuurder is, is vanuit een passie of vanuit een betrokkenheid... Uh, met die vereniging uh, dat bestuur in gegaan... Mm -hmm. en wil in basis vooral dat alle leden met heel veel plezier daar sporten. Ja, maar dan, uh, yeah. maar uh, een van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn... vanuit het NOC NSF bijvoorbeeld... is inderdaad met je vereniging en met je leden in gesprek gaan... over je ledenbetrokkenheid. Wat, dus. wat verwacht je nou eigenlijk... Ja. Uh, van je vereniging. Wat verwacht jij als lid van jouw vereniging? Maar wat mag de vereniging van jou als lid terugverwachten? Ja, wat je dus dan ook. Wat ik dan zou kunnen bedenken, is dat je dan bijvoorbeeld een soortement van sociale avonden organiseert. Ja, dat hoeft dan niet een bestuur te doen. Maar dat kunnen ook gewoon. Andere partijen, de de, de andere leden zelf uh, zijn. Nou ja, onder, onder begeleiding van een, een professional die, ja, uh, die daar die procesbegeleiding doet. Ja. Want dan praat je over een... een en dat is uh, soms een, een eng woord, maar het is een proces. Ja, je zit in het begin van een situatie waarbij dus leden consumentengedrag uh, vertonen. En je wil naar een situatie dat leden weer lid zijn. Ja, dat is een proces. Nee. En, en daar uh, kun je met een procesbegeleider... Dat traject ingaan. Ben je dan als clubondersteuner dan ook tegengekomen dat je um, bij sommige verenigingen. Het hoeft niet alleen in Zandvoort te zijn, maar dat, dat, ook, uh, dat er ook een soort moment van ja. Uh, een binding een beetje ontbreekt. Dat er niet uh, die bevlogenheid misschien is. Dat, uh, dat er ook nog iets ontbreekt. je dat tegengekomen? Bij leden of bij. Ja, bij leden. Dus gewoon mensen die. Nou, je nou ziet ja, het zelf het consumentisme. De, de trend in zijn geheelheid is dat. Heel veel verenigingen die komen voort, zeker de oude verenigingen... Uh -huh. uh, nog vanuit de uh, verzuiling of vanuit uh -huh. de, uh, uh, de arbeiders en de middenstanders. En die hadden allemaal hun eigen verenigingen. En dat bond die mensen van die vereniging. Um, dat is helemaal weg... Dat is voor grote delen weg. Waardoor dus dat bindende aspect... bij heel veel mensen er niet meer is. Ja, de betrokkenheid, daar gaat het uh, naar. Die, die onderlinge cohesie. Hm. Uh, en als vereniging is het dus nu heel erg belangrijk... om mensen te verenigingen... te verenigen op basis van het karakter... van je vereniging. Dat mensen ja. uh, daar uh, met trots lid van zijn... Uh, en dat ook met trots uitdragen. En de ene vereniging lukt dat uh, beter dan de andere. En uh, de ene vereniging is daar heel bewust van. En de andere vereniging is daar misschien nog helemaal niet ja. bewust van. Uh, laatste vraag hierover. Uh, uh, jij noemde net al die betrokkenheid. En, en, en, en het invullen van bestuursfuncties bijvoorbeeld. Er is in Zandvoort een aantal verenigingen wat, wat, wat helemaal geen, geen, geen voorzitter heeft. Of uh, waar ze naast ze naar op zoek zijn. Ik, ik noem maar de Lions. Die is al heel lang op, uh, op zoek naar een voorzitter. De hockeyclub heeft geen voorzitter. Uh, bij, bij de voetbal uh, is het lastig. Maar uh, jij hebt geen toverstokje als, als ze jou uh, bellen. En, uh, dan heb je niet maar een voorzitter. Nee. Hoe, hoe pak je dat nou aan dan? Um. Dat zijn hele moeilijke onderwerpen. En daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Mm -hmm. uh, en vaak ligt dat uh, uh, ook dieper. Dus je moet wat, wat breder naar de vereniging kijken. Uh, ja, jullie maken waarom... een soort scan hè? van een van vereniging. Uh... Ja, de, de, daar heb je niet gelijk een, uh, uh, een voorzitter mee gevonden. Dus nee, maar. dat klopt. Ja, dat uh, uh, maar. De verenigingsscan geeft een, een beeld van waar uh, krachten van de vereniging zitten... en waar zwaktes van de vereniging zitten. Uh, over de, de pijlen van de organisatiekracht. Uh, dus dat geeft gewoon een hele goede indicatie waar uitdagingen liggen... maar ook waar krachten van een vereniging zitten. En waar je dus ook juist... Hè, en dat, dat zien soms besturen ook helemaal niet... Hmm. Uh, maar waar dingen juist heel erg goed gaan. Je bent als bestuurder vaak... Uh, zit je in, een, in, in dingen die opgelost moeten worden... die dingen die niet goed gaan. Uh, ja. Ik ben zelf uh, 15 jaar bestuurslid van een voetbalvereniging geweest. Dus uh, ik ken die, uh, die modus waar je heel erg in zit... Um, maar soms is het ook wel eens heel goed om even een stapje terug te doen... en te kijken wat gaat er wel allemaal goed. Want, ja, nee, dat is, dat is uh, er staan ook, wel uh, ieder weekend... ik weet niet hoeveel honderden kinderen met heel veel plezier uh, te sporten... of tientallen kinderen als je een wat kleinere vereniging hebt. Ja, dat is inderdaad. Uh, het dus uh, vanuit die verenigingsscan kunnen we ook laten zien... Van, nou, dit gaat goed en dingen die goed gaan... zijn ook makkelijker om uit te bouwen en, en te maximaliseren. Om succes uit te halen, ook richting je leden. Waardoor je meer en meer betrokkenheid creëert... Waardoor het veel leuker is om, om erbij te zijn. Hè? Ja, je ja. stapt niet in een, in een bestuur waarvan je denkt. Oeh, dat is een, een zinkend schip. Terwijl als je ziet dat er heel veel positieve energie is. Dat de dingen goed gaan, dan denk je, ja, daar wil ik onderdeel van zijn. Daar wil ik bij horen. Daar wil ik aan bijdragen. Ja, de betrokkenheid van, van leden, maar ook ouders, van kinderen. Uh, die kwam altijd beter natuurlijk. En, ja, en, en dat, dat is zeker. al een eerste stap, denk ik... om mensen er meer bij te betrekken, toch? En, uh, ja. ja. Van, van daaruit uh, hoop je dan nieuwe mensen te vinden... die uh, zich willen inzetten voor een club. Want dat is uh, erg lastig tegenwoordig. Ja. En je, je moet erbij stilstaan... dat zeker um, ouders van jonge kinderen... Uh, ja, als die kinderen bij twee verenigingen zitten... en die ouders die zitten zelf ook nog bij een vereniging... dan zijn dat al drie verenigingen waar ze vrijwilligerswerk moeten doen. Ja. Uh, dan moeten ze nog wat voor de onderwijsinstelling doen. En ze willen zelf ook nog wel. Ja. Dus op een gegeven moment gaan mensen ook een keuze maken... waar ze hun vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, of waar het het leukste is om het te doen. Of waar het meest makkelijk is om het te doen. Sommigen kopen het zelfs af. met de hockeyclub hebben we een tijd gehad... dat je voor 150 euro dat kon afkopen. <lacht> ja, dat is, is er een keus. Maar met zoiets ja. creëer je ook juist consumentengedrag, want dan ja. zeg je, ja, ik heb het afgekocht. Nee, dat, dat, is, dat is ook een ja. feit. Maar goed, je kan ook een paar uur achter de bar gaan staan, noem wat. Dat gebeurt wel gelukkig veel hoor. Het, uh, gelukkig zijn er nog mensen die het wel doen, laat ik het zo zeggen. Absoluut, goed, Wouter. Uh, we stoppen hierover over de clubondersteuning. Uh, mensen kunnen jou altijd uh, contacten. Uh, via de website, van WWW, een hele moeilijke uh, teamsport... Nou, ik heb uh, aan het eind uh, van de avond staat een QR-code. En op het oh, moment okay. dat mensen die scannen, dan hebben ze mijn telefoonnummer, e-mailadres, ja. website, ja. alles. Okay. Uh, hebben ze gelijk. Jij hebt een, een mentimeter gemaakt. Ja, ik moest even wennen aan het woord, maar uh, uh, kun je uitleggen wat een mentimeter is? Uh, nou ja, het, uh, het is een, uh, een online uh, enquête tool. Ja, online uh, enquête. Uh, en zo ja, ja. simpel is het eigenlijk. Uh, wat we gaan doen is dat we een aantal uh, vragen voorleggen. Uh, als het goed is, uh, uh, inmiddels zien we dat uh, 15 uh, mensen zich al aangemeld hebben. Nou, als iedereen zich aanmeldt uh, via de QR-code of de code die op het scherm staat... Uh, dan gaan we ze dadelijk vragen stellen. Oké, okay, uh, zullen we eens nog een muziekje doen? Of kunnen we doen, dan we hebben de, de laatste nou mensen tijd de, de tijd om zich uh, um, voor te bereiden. En dan doen we de, de eerste vraag even als test en dan zie je gelijk... Um, de ja. resultaten op het scherm. Oh, en daaruit uh, gaan we het gesprek voeren. Dat is zeker leuk. Nou, nou prima. Ik hey, denk, je nog een uh, muziekje op, uh, klaarstaan, hè, denk ik. Oh, A ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoie Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verts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 À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Mieux vaut ne pas si. Frotter.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 Ou infirmière, chauffeur de camion ou hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents versés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur en célébration Ja, en dan gaan we nu zo'n beetje naar het interactieve gedeelte van deze avond. Want uh, er zijn aan de hand van dit alles ook wat vragen. En dat is aan de hand van een Mentimeter. Uh, Wouter van de Vecht, die gaat dat verder toelichten. Ook op de radio. Dus dat uh, gaan we nu doen. Dus Wouter, leg maar uit wat je, wat, je, wat je gaat doen. Ja, nou ja, de eerste vraag die we dus... Uh... Even gesteld hebben om een beetje gevoel te krijgen bij de zaal. Is wie zit er in de zaal? Wie uh, vertegenwoordigen jullie? Um, we hebben zeven mensen die een sportvereniging uh, vertegenwoordigen. één sportondernemer. Uh, drie mensen uit het onderwijs. Vijf vanuit maatschappelijke organisaties. Uh, en zes mensen die hier... Uh, gewoon als mens zijn en niet uh, gelieerd aan een uh, nee? vereniging of uh, maatschappelijke organisatie dan wel onderwijs. Um, dit is even om gewoon een beetje een gevoel te krijgen waar uh, we het mee uh, te maken hebben vandaag. Um, wat we gaan doen is dat we inderdaad een aantal vragen hebben. Um, en vanuit die vragen willen we eigenlijk de discussie of het gesprek uh, loslaten komen... Wat is clubondersteuning en waar hebben verenigingen, maar misschien ook wel onderwijsinstellingen of uh, maatschappelijke organisaties het meest aan richting um, uh, ons als organisatie, maar ook richting de, de gemeente, uh, het NOC, nsf uh, en zo verder. De eerste vraag is, zouden gemeenten überhaupt verenigingsondersteuning of clubondersteuning moeten faciliteren? Uh, of moeten verenigingen... Uh, maar ook sportclubs, dus sportondernemers, uh, het allemaal maar zelf uitzoeken. Of uh, de ondersteuning bij bijvoorbeeld de bonden vandaan halen. Uh, we hebben 16 mensen die uh, net hadden we de 20. Inmiddels hebben we er nog maar 16. Dus er zijn uh, ah, kijk 17. Uh, er is één iemand die zegt, uh, nee, verenigingsondersteuning zou niet vanuit uh, de gemeente gefaciliteerd moeten worden. Uh, nou, ik ben blij dat de meerderheid zegt ja, want anders uh, had ik na nou vanavond mijn baan hierop kunnen zeggen, denk ik. Uh, dus dat, uh, wat dat betreft uh, hoop ik dat ik nog even mag blijven. Um, volgende vraag. Als we kijken naar sportclub en uh, onder sportclub vallen ook uh, de sportondernemers. Um, als sportclub zijnde heb je liever 100 euro extra uh, in de maand subsidie... Of uh, zeg je van nou ik heb liever uh, twee uur in de maand iemand uh, die mij op de vereniging ondersteunt. En uh, op welke manier ondersteunen uh, laten we dan even helemaal vrij. Gewoon iemand die twee uur per maand beschikbaar is voor je vereniging. Moeten er nog meer mensen zijn? Denk ik. Uh, we hebben inderdaad uh, uh, op dit moment dertien uh, stemmen van de twintig die er uh, daar straks waren. Uh, dus. Uh... Ja, daar komen ze al. Kijk, zijn er nu veertien. Vergeet 15? jezelf zelf ook niet te stemmen, ja? Ja, ik heb net al doorgegeven. Mijn voorkeur. Oké, okay, er zijn een aantal mensen die zeggen uh, liever geld dan ondersteuning. Uh, is er iemand die daar uh, een toelichting op zou willen geven? Ik zie Teun van de Sjöderboel Vereniging. Ja, ik heb een vereniging van 70 plus. Oftewel de gemiddelde leeftijd is 72,5. Die zijn in staat om alles zelf uit te zetten. De banen, de hele rattenplan. Ze hebben hun eigen ballen. En kunnen daardoor wel functioneren. Dus wij zouden als vereniging veel meer aan geld hebben. Dat is trouwens ook wat we hadden. Als je weet dat wij 1800 euro per jaar moeten betalen aan huur. En dat is in de mensen in de categorie 72, plus, dan weet je dat dat geen vet op is. Dus als jullie tegen mij zeggen: wij ondersteunen jullie met 800 euro per jaar, dan hebben we nou een deal. Ja? Oké, okay, dankjewel. Um, is er nog iemand anders die uh, als ondersteuning liever geld heeft dan menskracht? Links achterin. Voor mij links in ieder geval. Uh, nou, uh, liever geld. En waarom? Dan kan uh, de vereniging zelf beslissen wat ze ermee doen. En uh, ik denk dat uh, ook het bestuur of de mensen die daar zitten... dat het zelf het beste weten hoe ze dat gaan invullen. Vandaar dat ik uh, daarop gestemd heb. Oké, okay, heel duidelijk. Uh, dan hebben we de volgende vraag... Uh, en dit is hier onderin wat uh, slechter te lezen. Uh, maar als het goed is hebben jullie de uh, antwoorden ook op jullie uh, telefoon. Wat is op dit moment de grootste uitdaging binnen jullie vereniging? Uh, en voor degenen die uh, bijvoorbeeld in het onderwijs zitten... mogen dat ook voor hun eigen vereniging als ze lid zijn van een vereniging... Uh, gewoon hun eigen vereniging benoemen. Uh, als het goed is, één. Uh, want het gaat dus om het, wat, meest wat het de grootste is. uitdaging. Maar kun je misschien voor de, de, de luisteraars uitleggen wat, wat er te kiezen is? Ja. ja, we gaan dus dadelijk als de uh, uh, antwoorden gegeven zijn, zal ik daar even langsheen lopen. Uh, de vraag is dus, wat is de grootste uitdaging, de allergrootste uitdaging op dit moment binnen de club? Um, Drie mensen hebben, vier mensen hebben ledenbetrokkenheid gezegd. Eén iemand heeft um, te laag ledenaantal. Tien mensen geven te weinig vrijwilligers aan. Uh, twee mensen geven de financiële situatie als uh, belangrijkste uitdaging binnen de vereniging. Uh, en uh, drie mensen geven beleid, visie en richting naar de toekomst. Um, als we dan uh, even vanuit beginnen met het de uh, meeste antwoorden, de te weinig vrijwilligers. Uh, stel je zou een uh, ondersteuning binnen de vereniging krijgen... van bijvoorbeeld twee uur per week. Hoe zou die binnen die uh, te weinig vrijwilligers... dan het meest effectief ingezet kunnen worden? Is er iemand die daar een antwoord op heeft? Of die daar uh, zegt van nou, binnen onze vereniging... zouden we dat dan op deze manier willen? Links achterin zie ik een hand. We gaan met een microfoon erheen. Ja. En, uh, ja, voor de luisteraars, die zien het allemaal niet. Natuurlijk. Nee, maar ze nee, nee, zitten. Wat mij ja? opvalt is dat uh, er best wel ouders wat skills hebben... maar dat de verenigingen vaak niet weten welke skills die ouders hebben. En uh, ik denk dat... dat uh, sportleven ook wel geholpen zou zijn. Met alles het een app of een website of wat dan ook. Moet je niet per vereniging willen. Uh, waarbij die skills ook gewoon van die ouders uh, ja, aangemeld worden. En dat je dan gewoon meteen kan zien waar kan ik iemand inzetten. En waar kan je dan echt een beroep op iemand doen. En uh, ja en soms heb je niet eens het idee dat iemand iets kan. Uh, en ze willen het best wel. Maar uh, er wordt ze niet gevraagd. Uh, ze weten ook niet eens dat dat... Uh, uh, dat die vraag überhaupt bij een vereniging speelt. En ik denk dat, uh, dat je daarmee veel, veel meer ouders ook ja, betrokken kunt krijgen. Omdat ze iets doen wat ze ook leuk vindt en misschien ook kunnen. Naast, uh, en dan heb ik het echt over de ouders. Van, uh, ja, van de kinderen bijvoorbeeld. Mag ik vragen van welke vereniging je bent? Uh, niet. <laughs> Kijk, oké. Okay. Ik heb wel een sportend kind. en ik heb, uh, In het verleden ben ik wel iets van zeven jaar ben ik teamleider geweest van een uh, voetbal uh, ja, van voetbal. van uh, In Amsterdam is dat niet hier. Maar uh, ja, dus ik heb wel het een en ander gezien. Rondom tekort aan vrijwilligers. Oké, okay, nou ja. Het, uh, soms zijn dingen heel makkelijk. Deze app bestaat. Uh, ik uh, kan hem hier straks uh, laten zien. En dan zou je dat eventueel bij uh, je vereniging uh, voor kunnen leggen. Uh, dat is inderdaad een, een hele goede. Uh, even kijken. Wat ook een, uh, uh, een interessant is. 15% die zei... Um, Beleid en visie richting de toekomst. Uh, is er een, uh, uh, iemand van de vereniging die, die daar uh, zou kunnen zeggen van nou, op deze manier zou ik daarbij geholpen zijn op het moment dat daar dus een uh, menskracht voor beschikbaar is? Ja, zo'n antwoord betekent natuurlijk wel dat ze bang zijn uh, voor de toekomst van, van ja. zo'n club, toch? Ja. Precies, en dan is dus de vraag, op Waarom? welke manier wil ja. je daarmee geholpen worden? Ja. Ik weet niet wie dat geantwoord heeft. Ik heb ook een, niet. Uh, ik kan niet zien wie het antwoord geeft. Nee. Nee. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand daar geen, uh, geen antwoord op geeft. Dat is natuurlijk verder geen, uh, geen, pro geen probleem. Uh, ja. um, Volgende. We gaan nog even, denk ik, een, uh, uh, eentje terug. Omdat dit is, denk ik, wel waar we, waar we het uh, echt over uh, moeten hebben. Um, er zijn dus heel veel vormen van, van ondersteuning. Uh, maar we willen heel graag vanuit jullie als vereniging weten... hoe je het liefst uh, ondersteund wil worden. Of is ondersteuning helemaal niet nodig? Hè? Net werd bij die vorige sheet zagen we dat uh, ja, eigenlijk het merendeel wel vindt... dat um, de, vanuit de gemeente bijvoorbeeld ondersteuning richting verenigingen zou moeten. Uh, nou, er zijn een aantal uh, verenigingen die zeggen liever geld dan um, ondersteuning in expertise, want daar heb je het over. He, dus dat kan ook trainersbegeleiding zijn. Uh, bijvoorbeeld of het opleiden van trainers. Um, maar de vraag is dus wel... Ja, hoe zouden wij jullie als verenigingen dan het best kunnen helpen? Um, omdat er zo'n groot aanbod is. Um, maar het kan ook zijn dat het, dus het aanbod inderdaad te groot is... waardoor je zelf als vereniging niet meer weet... Uh, of en hoe je geholpen wil worden. Het kan ook zijn dat je zegt, van, ja, het gaat goed als vereniging, we willen helemaal niet. We hebben verder geen behoefte aan welke vorm van hulp. Is daar een, een vereniging of iemand uh, die ervaring heeft als bestuurslid... Uh, hij hoeft dus niet per se van een vereniging uh, hier in Zandvoort te zijn... Uh, die zegt, van, nou goed, voor ons zou het heel fijn zijn om deze en deze manier geholpen te worden. Dat is namelijk ook waarom uh, Lars er vanavond bij zit. Want die wil heel graag weten hoe we de verenigingen in Zandvoort kunnen helpen. Uh, zodat hij daar ook uh, misschien vanuit politieke richting aan kan geven. Blijft er over, over stil, ik uh, vind het angstvallig ja. stil. Dat betekent ja. eigenlijk ja. toch dat het super goed gaat in samenwoord uh, <laughs> ja. met de vereniging. Wow. <laughs> ja, of men heeft een beetje vrees om wat te vertellen erover. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat, dat kan. Um, wat ik zei, wat we sowieso uh, gaan doen of, of willen gaan doen, is de, de verenigingscan uh, met alle verenigingen doorlopen. Uh, en dat is dus geen veroordeling van of beoordeling van wat gaat er goed, wat gaat er fout. Nee, het is vooral heel erg samen kijken uh, waar liggen kansen. Uh, en van daaruit kun je misschien ook gerichter kijken van, nou ja, goed, uh, hier hebben we hulp bij nodig. Kan ook zijn uh, de opleidingen van scheidsrechters. Hè. Via het sportakkoord is dat gratis. Ja, moet je wel maar net weten. Uh, opleiden van trainers. Uh, er zijn een aantal trainersopleidingen die via het sportakkoord gratis zijn. Um, al die informatie zit uh, bij ons. Uh, maar we moeten wel ook de gelegenheid krijgen uh, om dat dus bij de verenigingen te brengen en te delen. En daar dus samen naar te kijken hoe je het best geholpen bent. Um, ik denk dat we het dan bij deze hier even bij laten. En dat we het uh, misschien op een andere manier later er nog wat uh, bij verenigingen specifiek wat uit kunnen krijgen qua feedback. Um, dan was de volgende vraag: inderdaad, het sportstimulerings. Uh, uh, dit is dubbel: Sportstimulerings. Sportstimuleringsbudget. Um, de subsidie, Sportstimulering, uh, die bestaat al een aantal jaren. Uh, alleen voorzien dat verenigingen daar uh, misschien niet altijd maximaal gebruik van maken zoals dat zou kunnen. Dat uh, vinden we jammer, want het is gewoon een budget wat voor de verenigingen ter beschikking is. En niet alleen voor verenigingen, maar ook voor sportondernemers en eigenlijk voor iedereen, hè, zelfs voor het onderwijs. Op het moment dat je een goed idee hebt met betrekking tot sportstimulering, dan uh, kun je daar een, een uh, aanvraag aan doen. Um, eerste vraag is dus eigenlijk, zijn jullie überhaupt bekend met deze subsidieregeling? Um, onbekend maakt onbemind, zullen we maar zeggen. Is dat een gemeentelijke subsidie? Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, het gaat uh, redelijk gelijk op. Uh, nou ja, goed. De, de helft kent hem, de helft kent hem niet. Nou, op zich ben ik daarmee blij dat in ieder geval de helft hem wel kent. Um, het kan ook zijn, de volgende vraag, heeft onze vereniging of uh, sportorganisatie daar wel eens gebruik van gemaakt? Uh, ja, nee of uh, weet ik niet. Uh, dit geldt dus wel echt alleen voor uh, Zandvoort. Qua uh, organisaties dat je er gebruik van kan maken. Um, even kijken, een aantal verenigingen die uh, hebben er wel eens gebruik van gemaakt. Welke verenigingen zijn dat? Handje. Lions. ja. Achterin zie ik de show de boel. Uh, inderdaad, Health Center. Die heeft er ook gebruik van gemaakt. Uh, waar gaat het om? En ik leg hem even uit. Uh, ook voor jullie. Omdat er dadelijk een vervolgvraag komt. Uh, ten aanzien van deze, deze subsidiemogelijkheid. Uh, in wezen is het doel van deze subsidie. Uh, om sportdeelname. ...te versterken, te vergroten en um, daarmee een bijdrage te leveren aan het sportieve klimaat in Zandvoort. Dat is het uitgangspunt van die uh, subsidie. Um, en het is een impuls om zaken op te starten. Bewegen of uh, sportactiviteit, uh, activiteit om vrijwillige inzet te stimuleren. Dat betekent niet dat je daarmee vrijwilligers kunt gaan betalen... ...maar het gaat erom hoe ga je mensen uh, stimuleren om vrijwilliger te worden... Uh, ledenwervingsactiviteiten en activiteiten rond verduurzaming van de sportaccommodaties. Nou, daar is deze subsidie uh, primair voor uh, bedoeld. Nog heel even om er een uh, voorbeeld, uh, een gevoel bij te krijgen. Waar hebben we het dan over? Het gaat dus om maximaal 4.000 euro per aanvraag. Uh, kunnen clinics zijn, bijscholing voor trainers. Hè? Dus op het moment dat je uh, trainer een bepaalde opleiding moet doen die vrij uh, uh, kostbaar is. Dan kun je daar een aanvraag voor doen. Uh, nieuw sportaanbod introduceren. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, een, een walking sport binnen de vereniging. Uh, nou ja, daar kun je de eerste periode de trainers van betalen. Uh, initiatieven met buurtbewoners. Uh, side events bij bestaande events. Uh, nou ja, en zo nog meer. Het enige is dat je maar één keer voor één onderwerp zo'n aanvraag mag doen. Dat is belangrijk om te realiseren. Uh, dus dat je niet voor hetzelfde event ieder jaar... Uh, weer dat bedrag kunt aanvragen. Volgende vraag. Op het moment dat je dus, hè, nu jullie iets meer informatie over deze regeling hebben... Euh, zouden jullie hier hè, eventueel met hulp dan wel gebruik van mullen maken? Of heb je het idee dat je als vereniging uh, er wel wat mee uh, kan... Ik zie een nee. Is dat van een uh, vereniging uit Zandvoort? Of is dat van een uh, niet-vereniging? Hm. Uh, ben jij? Oké, okay, waarom denk je dat het voor jullie niet... Uh... Moet de microfoon die moet eerst helemaal weer van achteruit naar voren lopen. Want anders dan horen we de dame in kwestie horen we niet. Dus dan... De microfoon wordt nu gegeven. Wij zitten aan onze max. Dit is wat het is. We hebben niet meer uren, niet meer trainers, uh, niet meer tijd. Dit is het. Dus we kunnen niet iets nieuws erbij. Welke turnvereniging? Oh, turnvereniging. Oké, dat is een, een duidelijk antwoord. En dan is er goed over nagedacht. Dus dat is belangrijk. Um, meeste verenigingen zouden hier dus wel gebruik van willen maken. Um, meld je bij mij uh, op het moment dat je daar vragen over hebt. Wij uh, kunnen daarbij sowieso ondersteunen. Um, wat we wel merken is dus dat het voor veel verenigingen best lastig is om uh, een aanvraag te doen die bij hun past. Want je doet een aanvraag maar dat betekent wel dat je er wat voor moet doen. Het is niet dat het gratis geld is. He, gratis geld bestaat niet. Um, waar we wel benieuwd naar zijn is, zouden we dit budget op een bepaalde manier toegankelijker kunnen maken? Uh, zodat het voor een vereniging één makkelijker is om aan te vragen of dat er misschien bepaalde uh, uh, evenementen, activiteiten zijn waarvan je zegt van ja, dat zou eigenlijk, zou daar altijd uh, geld voor beschikbaar moeten zijn en zouden we altijd geld voor aan moeten kunnen vragen. Is daar iemand die daar een uh, reactie op wil geven? Niemand lijkt het. Zijn er dingen die de binnen de vereniging spelen waar je uh, eigenlijk altijd wel geld voor nodig hebt. Maar, geen, maar nu niet doet omdat daar geen geld voor is. Kijk die energierekening die moet betaald worden. Dus die betaal je. Maar zijn er dingen die eigenlijk structureel binnen de vereniging blijven liggen. Uh, die je nu niet doet omdat daar geen geld voor is. Maar die je wel ieder jaar ziet. Hè, worden er bijvoorbeeld minder uh, materialen gekocht. Uh, of, uh, uh, ja, geen idee, <laughs> zeg het maar. Nou ja, goed, kijk, als het, als het erop neerkomt dat de verenigingen dus ook in dit geval... Uh, ja, hier verder geen uh, hulp of, of extra ondersteuning in mogelijkheden uh, in nodig hebben. Kijk, het is een, een budget wat er is om de verenigingen te ondersteunen. Uh, de manier zoals het nu aangeboden wordt maken er weinig verenigingen gebruik van. Um, dus ja, we zijn heel erg benieuwd. Van, ja, wat zouden we moeten doen met het budget. Zodat verenigingen er meer gebruik van zouden maken. Of makkelijker naar zouden vragen. Microfoon. Ja, ja, naar u toe. Ik, ja, ik ben van de baasvalvereniging The Lions. Waar wij natuurlijk nu tegenaan lopen. Is eigenlijk de capaciteit zeg maar, van de sporthal Duintjesveld. Wij zouden misschien op meer avonden... De hal willen kunnen gebruiken, maar we lopen natuurlijk wel tegen bepaalde hoge kosten van de zaalhuur aan. Dus dat is best wel uh, een ding waar we tegenaan lopen. En waar we echt uh, best wel meer mogelijkheden zouden willen creëren. Dus we zouden eigenlijk gesteund moeten worden. dus ook financieel om het mogelijk te maken om vaker te kunnen trainen in een hal, zodat je de kinderen... in plaats van één keer in de week... op maandagavond, zoals nu... bijvoorbeeld een tweede keer naar de hal... zou kunnen krijgen. Oké, okay, dank. Uh, links achterin... werd ook nog een hand opgestoken. Ja, Ik heb eigenlijk een beetje... een, een, een andere vraag, maar wel... over dit topic... Uh, er wordt steeds aan, aan de sportvereniging gevraagd of aan de mensen gevraagd. Van, hè, hè. En er wordt ook verteld van, joh, er, er wordt geen gebruik van gemaakt. Maar in mijn gedachten gaat dan zo, dan ga je toch naar die vereniging toe. Of ze het begrijpen of wat dan ook. Ik mis ook, we zaten net te kijken op de website, dan mis ik ook de turnvereniging of iets van... Die stond er ook niet op. Maar dan zou ik juist zeggen. Als je merkt. van joh, De mensen maken daar geen gebruik van. Van de verenigingen. Ga dan daar naartoe. En leg het ze uit. En waar ze het kunnen halen. Want ik weet zeker dat ze hulp nodig hebben. En ze doen al heel veel zelf. Maar ja, leg het ze dan uit. Hoe ze, dat, hoe ze daaraan kunnen komen. Wat ze ermee kunnen doen. Dus echt meer specifiek. In plaats dat zij naar jou toe moeten komen. Want misschien kennis je niet eens. Dat is even een, dat is mijn vraag. Want je stelt wel, ja, er wordt geen gebruik van gemaakt. Maar als er geld ligt voor die verenigingen... waarom hè, wordt het dan zo moeilijk gedaan? En waarom ga je dan niet daar naartoe? Want elke vereniging is sowieso anders. Iedereen heeft zijn eigen specifieke behoeften. Dus ja, dat is een tip aan, aan jullie. Dus uh, om uh, met het bestuur of, of wie daar, daar ook is... Of, uh, om daarmee om de tafel zelf te gaan zitten... Wat specifiek uh, dank, we proberen dat heel veel en bij de ene vereniging lukt dat beter dan bij de andere vereniging. Dat is, uh, dat is inderdaad waar. Uh, en uh, ja, bij verenigingen waar we uh, wat intensieve contact hebben, dan zie je ook bijvoorbeeld dat uh, zo'n aanvraag soms wel gedaan wordt en uh, ja, bij andere verenigingen uh, leeft het niet. En zoals ik zei, het is uh, geld waar je wel wat voor moet doen. Um, en dat betekent dat er dus binnen de vereniging ook wel de mogelijkheden moeten zijn uh, om dus een activiteit of, of iets ermee op te zetten. En dat uh, kan ook een struikelblok zijn, alleen ja, daar proberen we dus achter te komen. Uh, door met verenigingen in gesprek te gaan, maar ook uh, op een avond als deze. Maar de, uh, in het midden nog een vinger. Um, ik ik uh, ja. dus Oké. Uh, Health Center Zandvoort. Uh, wij hebben wel eerder uh, gebruik gemaakt van deze regeling. Alleen het is heel moeilijk om dit voor elkaar te krijgen. Een, een een, Zo'n pak papieren moesten we uh, door. En uh, vervolgens werd het afgewezen. Uh, in de tussentijd, het ging om mensen die dus bij ons wilden sporten. Maar uh, ja, die hadden dus de financiële middelen niet. En daar is dus een mogelijkheid om dat. ...via de sportstimulering aan te vragen. Alleen, het is zo onoverzichtelijk van uh, wat precies de eisen zijn. Sommige mensen voldoen aan alle criteria. Je stuurt alle stukken op, wordt afgewezen. De duidelijke, er is geen duidelijke reden waarom het wordt afgewezen. En vervolgens moet ik erachteraan. Ik ben dan... Uh, kijk. We zijn gewoon een commercieel bedrijf. We zijn ook een sociaal-maatschappelijke organisatie. Er zijn twee dingen in elkaar. Op zich, het bijt elkaar niet. Alleen het probleem is, ik ben drie, vier maanden bezig met een persoon die ik in de tussentijd uh, gewoon laat sporten. Omdat ik denk, van, nou ja, ik vind het wel heel lullig om te zeggen van, ja maar uh, wacht drie, vier maanden en als ik de subsidie heb, nou, dan, uh, dan kan jij beginnen. Dat gaat niet. Dus ik zeg dan, ja, begin maar gewoon. Dus ik heb nu gewoon heel veel mensen die ik train en begeleid, heel persoonlijk. En waar ik geen stuiver aan verdien. Dus laat, laat één ding duidelijk zijn. Gelukkig hebben we een bedrijf die uh, heel goed draait. Want we zijn ook, uh, mijn partner is fysiotherapeut, dus ze doen heel veel revalidatie. Ik ben zelfs uh, kickboxleraar, Dus we doen heel veel. Alleen, het is wel zo dat wij uh, nu heel veel mensen hebben. Die gewoon, waar wij subsidie voor aanvragen, af, de aanvraag wordt gewoon geweigerd. En dan vraag ik, ja, maar wat is eigenlijk de reden? Alles klopt, ik heb alle gegevens uh, verstrekt. Ja, uh, het is niet helemaal helder. Uh, check de papieren nog maar een keer. En dan lees ik alles na. Alles klopt gewoon. En de vraag is eigenlijk, um, waarom is het zo moeilijk? Ik bedoel, ik ben een bekende van jullie. Ik heb heel vaak met jullie contact gehad. Uh, we hebben zelfs één op één contact gehad. Ik snap niet waarom het niet makkelijker kan. Als, ja, ik, als, als je het uh, makkelijker <laughs> zouden maken voor mij, kan ik veel meer doen. Want ik werk ook met bijvoorbeeld uh, probleemjongeren, straatjongeren, uh, weet je, dat doe ik ook allemaal. Alleen, het is zo moeilijk, jongen. Het is alsof, alsof ik moet trekken aan een dood paard. Er zit geen beweging in. Snap nee, maar, we gaan heel graag en dan dieper met jou... Ik heb, dan, dit, dit, dit heb ik niet alleen uh, uh, naar jou geuit, maar aan jou heb ik ook contact mee gehad. Ben ik ook heel duidelijk. Ik, ik, weet je, ik vind het heel moeilijk. Ik heb dit soort werk in Amsterdam ook gedaan. En daar zijn de lijnen veel korter. Dus het moment dat ik aangeef van hé, hey, hier loop ik tegenaan. Dit zijn de uh, struikelpunten. Dan komt er iemand en dan wordt het aangepakt. Dus oké, okay, dan gaan we het overzichtelijker maken. Maar hier, uh, heel eerlijk. We zijn hier nu al een jaar mee bezig, hè? We zijn geen stap vooruit gekomen. Ik vind je dat niet gek. Nou, het, laten we het zo zeggen. Ik denk dat je het. Um budgetstromen in deze uh, ja, die door elkaar gegaan. Dat is precies het probleem. Het wordt onoverzichtelijk. Kijk. Maar daar, we, we hebben het nu heel specifiek over deze ja, sportstimuleringssubsidie. Ja, ja, ja, ja. Um, de ja, aanvraag die jullie daarvoor gedaan hebben... Ja. daar heb ik jullie inderdaad mee geholpen. Ja. En die is ook uh, goedgekeurd. Ja, een aantal. Ik heb er nog een aantal mensen. <laughs> en, uh, ik heb mensen die worden afgewezen omdat uh, zijn moeder precies drie tientjes... Boven het budget verdiend dat gevraagd is. Volgens de eisen uh, verdient ze dus 30 euro netto meer. Dan eigenlijk mag. Maar dat om loopt gebruik niet, te mogen om, om, om maken van even, deze regeling. Het, dat loopt niet. Uh, hierover. Dat gaat niet hierover. We doen helemaal geen aanvragen voor individuele mensen. Daar is deze uh, subsidie helemaal niet voor. Um, dus dat, ik snap je frustratie en ik ben het er voorkomen mee eens. Alleen, het is dus een, een andere geldstroom en een ander En dat is. Is wat het is, daar kan ik ook niks aan doen. Maar mogelijk zelfs een andere afdeling dan sport waar het hier om gaat. Dit kan om, om uh, minima gaan. Um, dus daar kan ik je nu geen antwoord over geven. Het, is ook, eh, het gaat niet om zo dik uh, pak papierwerp wat je zei met betrekking tot deze subsidie. Dit is een hele laagdrempelige subsidie waarbij je in principe met één A4'tje je aanvraag kunt indienen. Um, dus laten we het in dit geval even bij deze houden. Um, Jouw gevoel en, en wat je zei, dat herken ik ook zeker. En ik snap dat we daar tegenaan lopen. En ik zou daar heel graag ook uh, meer actie in kunnen zien. Maar ja, dat zeg ik, het ligt niet uh, bij ons in deze. Dit zijn uh, financiering van de gemeente. en uh, Daar kan ik niet zo heel veel voor je in betekenen. Maar we kunnen zeker met jullie daar dat gesprek in invoeren. En kijken hoe we daar meer voortgang in kunnen krijgen. Want hoe meer mensen sporten en bewegen... Uh, Zeker mensen die dat nu niet doen, omdat ze dat bijvoorbeeld niet kunnen betalen. Dat is alleen maar heel erg belangrijk. Um, maar laten we in deze vooral even, even naar deze uh, mogelijkheid blijven kijken. Um, Wil iemand anders hier nog op reageren? Anders uh, denk ik ook met het oog op de tijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet in de gaten heb gehouden. Maar ik hoop dat jullie... Uh... Nee. Oké, okay, nou dan uh, zitten we wat dat betreft redelijk... Uh, uh... Ja? Ja. Ik uh, heb nog eerder een opmerking eigenlijk. Wat deze, mijn, mijn buurman zegt slaat eigenlijk gewoon wel op de vraag wat er staat. Wat kan het budget toegankelijker worden gemaakt? Het doel, eh, terwijl eigenlijk zonder dat het doel... Uh, en dat is precies wat, wat hij eigenlijk zegt. Van ik heb andere doelen. Um, en dat is... Ja, hij hoeft het misschien niet voor zijn eigen pand te hebben of voor zijn eigen trainers... Dus ik, ik vind dat u het wel heel erg makkelijk uh, ja. zegt. Uh, ja, ja uh, dan uh, daar gaat het niet over. Of, want u stelt wel de vraag, dan ja. moet u daar ook... An, ja, en als dat antwoord niet bevalt, is dat heel jammer. Maar het is wel goed om in ieder geval wel mee te nemen en, volgens, en gehoord worden. En, dat, oh, maar ja, daar ben, en de gemeente dat... is één gemeente en een burger heeft helemaal niets aan. Ik heb twintig ingangen en twintig regelingen. Ja, dus. Dat is juist waar de gemeente de afgelopen vijftien jaar bezig is... Wat voor gemeenten dan ook in Nederland. Uh, om het de burger makkelijker te maken. Dus uh, de, deze vraag slaat wel. Uh, er zijn, zijn vragen sowieso op het vraag wat u stelt. Ja, nou ja de, nou, maar daar ben ik het zeker mee eens. Um, dat hier wel daarin mogelijkheden liggen. Alleen um, de aanvragen waarnaar gerefereerd werden... die zijn niet op deze subsidie gedaan. Um, dus, dus dan zou je daarna moeten kijken, maar ja, ja, nou ja, goed, dan is dat uh, dus inderdaad in dit geval voor uh, uh, mensen met een kleine beurs, want daar gaat het in dit geval vooral om uh, meer de mogelijkheden bieden. Ja, um, en ja, dus dat uh, uh, de, daar loopt ook de Zandvoortpasregeling loopt aan, maar wat ik zei we zullen daar uh, apart uh, door de mogelijkheden uh, <coughs> lopen. Oké. Okay. Um, ik denk dat als er verder vanuit uh, de verenigingen met betrekking tot clubondersteuning uh, niet heel veel meer komt. Um, misschien is het nog een leuk bruggetje, maar dat, uh, daar kijk ik even de onderwijstafel aan. Uh, zonder dat ze gelijk uh, onder tafel duiken en zich uh, helemaal uh, kapot schrikken. Zou er uh, een uh, brug tussen de vereniging en het onderwijs... Uh, uh, er zijn verenigingen die geven clinics. Uh, er zijn verenigingen, of, uh, scholen die sporten hier op de, uh, op de sportvelden. Of die sporten in de, uh, uh, in de Corverhal. Zien jullie meer kansen of mogelijkheden voor... Uh, verenigingen en onderwijs voor samenwerking waar bijvoorbeeld um, extra uren en ondersteuning voor nodig zijn die jullie niet zelf uh, kunnen faciliteren maar dat jullie zeggen daar liggen wel kansen. Is er iemand die daar een uh, opmerking over heeft of een goed idee of... Um Uh, ik ben van de Nassau School in Zandvoort. En uh, wij hebben natuurlijk al jaren met Sportsurf te maken. en hebben daar gewoon de hulp van. met klinics en dergelijke. Ik denk dat de scholen. dat de connectie met namelijk in de ledenwerving. Dat, dat daar wat kan gebeuren. Maar ik heb ook heel veel gehoord. dat er dus inderdaad gewoon geen plek meer is voor nieuwe leden. En uh, ja, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger. Dus ik denk dat je dan eerst. naar andere onderwerpen moet gaan zoeken. En de connectie zelf is natuurlijk. ja, zeker. Wij hebben natuurlijk de jeugd vanaf vier. Uh, tot en met 12 of 18 als je naar de Gertenbach gaat kijken. Ja, het is natuurlijk perfect als je dat kan combineren met elkaar. En, en zou er dan uh, bijvoorbeeld naar ander of nieuw sportaanbod uh, gekeken moeten worden? Als je zegt van ja, de verenigingen, of in ieder geval je gevoel is dat de verenigingen allemaal vol zitten? Die zullen niet allemaal vol zitten, maar, nee, maar na, dat, bijvoorbeeld dat... bij de Lions, we hebben het jaarlijks basketbaltoernooi. Veel kinderen worden dan in de gymlessen enthousiast gemaakt en komen dan ook bij mij ja juf, ik wil wel, maar er is een wachtlijst ja, dan houdt het op uh, oké, okay, nou dat hebben we vorige keer niet dit jaar, maar een paar jaar terug te horen gekregen Toen ooit, ja, het nooit toch doorgaan <laughs> niet mee stoppen <laughs> dus, dus dat, dat merk je uh, nieuwe sporten promoten ja, we hebben ook, van het helftcentrum zijn wel eens bij ons geweest en dergelijke door de clinics en dat is natuurlijk heel positief want daarmee, hoe meer kinderen in aanraking komen met sporten die wij niet in de gym zouden kunnen geven hoe beter Dank. Ja. Um, misschien ligt daar dan nog een, uh, uh, een mogelijkheid. De verenigingen daar waar geen uh, ruimte meer zit. Uh, te helpen faciliteren dat ze weer meer leden aan kunnen nemen. Uh, en dan is de brug met het onderwijs ook, uh, uh, ook weer geslagen. Oké. Okay, um, Dank zover voor dit uh, onderwerp. Um... Ja, we gaan er een, een, een einde aan breien. Het waren heel interessante gesprekken, moet ik zeggen. En um, ja, die toegankelijkheid die kan, uh, denk ik, beter. Toch niet? Lijkt mij tenminste, wat ja. ik ervan begrepen heb. Um, ja, misschien is het handig om eens een keer een lijst op te zetten. Wat, wat, mensen, wat, wat clubs nou. Uh, hoe ze er gebruik van kunnen maken. Of is, is dat een idee? Nou ja, wat, wat net natuurlijk uh, uh, geopperd werd om uh, bij de clubs langs te gaan. We proberen dat zoveel mogelijk. Uh, wat ik zei, we willen dat heel graag in combinatie met de vereniging zien. Ja, want dat met, dat, bijvoorbeeld, dan, ik noem een voorbeeld. Bij de, bij de hockey uh, uh, hebben, hebben ouders zelf trainingshesjes ze hebben uh, aangeschaft. Ja, maar dat, dat zou natuurlijk ook betaald kunnen worden toch niet? Ik noem maar een voorbeeld, hoor. Maar... Dat dat zou kunnen. En dan, dan moeten ze dus wel uh, van die mogelijkheden op dat. Ja ja. Dat is, ja. Uh, dat is terecht. Uh, en uh, ja, je hoopt dat op het moment dat uh, uh, iemand van het bestuur of meerdere mensen van het bestuur ervan op de hoogte zijn, dat het op die manier doorsijbelt ja, naar de rest van de vereniging. Dat is zo, ja. ja. Uh, maar uh, meer bekendbaarheid is altijd, uh, absoluut, is altijd het, goed. Absoluut, uh, uh, en... er, er ligt een schone tuin voor jullie. Uh, dan, zeker, veel koffie drinken bij... Ja, veel bij, uh, en, uh, ja, ver, ver langs gaan, absoluut. Ja. We gaan er een, uh, uh, inderdaad een einde aan breien, want, uh, tenminste van het, dit uur, want het nieuws van, uh, van uh, 8 uur komt eraan. 8 uur. Uh, sorry, van 9 uur, ja natuurlijk, ja, ik zit nog in de, in de zomertijd. Nee, dit is bijna... <laughs> ja. uh, uh, uh, heb jij nog een mooi, uh, iets van een muziekje tot het nieuws? Uh, Thomas wel. Thomas? Dankjewel en uh, tot na het nieuws van 9 uur.